Loofhuttefeest in Saddam. Voor de mensen die nog niet weten wat een loofhutje inhoudt, ik denk nou voordat we met de onderwijzing beginnen, laten we nog even een klein uh, riedeltje met u doornemen. Het dag, traditie, is gemaakt van takken, hooi, stro en riet. Deze liggen los of worden gevochten in matten. Dat is de traditie in Israël om een loofhut te bouwen. De loofhut die wordt versierd met vruchten van de oogst, met lampionnen, met slingers. En door het open dak, hè, dat is namelijk niet helemaal gesloten... Moet zeggen ze dan dat je ook nog naar de sterren moet kunnen kijken. Ja, is natuurlijk leuk om dat te zeggen. Maar de loofhut was natuurlijk een type van de hutjes waarmee ze door de woestijn trokken. Dat moesten ze maken van takken. Want ze hadden natuurlijk niet van die mooie tenten die wij dan op onze plaatjes zien. Hè, die konden ze pas gaan maken als ze dierenvel aan elkaar gingen maken. Maar ze waren afhankelijk van uh, takken. Door het open dak moesten ze helemaal zichtbaar zijn... Ze hebben ook nog een zegenbede erbij. Ik zou haar zeggen, laten we hem eens hardop zeggen. Met elkaar. Gezegend zijt gij, ja onze God, koning van het heelal, die ons gezegend met u geboden en ons het plezier verleent om in de loofheid te verblijven. Vind je dat geen leuke? Ja, ik noem het leuk, maar ik vind het eigenlijk, het gaat om het denken van de Jood. De Jood heeft een enorm boek, het gebedenboek staat stampend vol met gebeden. Je zou het eens moeten lezen, er liggen boekjes op tafel, het gebedenboek, dan kun je het verschil niet meenemen. Hij zegent God, hij is dankbaar, gezegend bent u. Wie? Jawe onze God. En wat is Jawe onze God? Hij is de koning van het heelal. Amen? Die ons gezegend met u geboden heeft. Hè? En ons het plezier verleent om in de loof te verblijven. Echt waar, als je het vanmiddag wilt doen, je kan het natuurlijk daar doen. Je kan ook bij ons een kopje koffie komen drinken... en een koekje krijgen en dan weer... Hè? <lacht> nou, Daarbij wordt eens onze keer een lulaf gemaakt. Bestaat uit vier soorten planten. En die hebben betrekking op Gods volk. Dus de vier planten hebben betrekking op het volk. De dadelpalm... is smakelijk... maar heeft geen geur. Je ruikt hem niet. Zo kennen sommige gelovigen wel de Torah maar het ontbreekt hun aan goede daden. Dus ze kennen de Torah uit hun hoofd... maar je ruikt die mensen niet. Nee, ze hebben alleen maar kennis. De merentakken, die hebben wel geur... maar die hebben weer geen smaak. Ja, dan ruiken ze lekker en dan weer... dan ze, ja, dat smaakt ook niet. Zo doen sommige gelovigen geweldige goede daden... maar het ontbreekt hun aan de kennis van Torah. Vind je het niet leuk als je dat leest... Er zijn willige takken. De willige takken die hebben geen smaak en geen geur. Zo zijn er die geen Torah kennen en geen goede daden doen. Die zitten hier niet, anders waren we niet bij elkaar gekomen natuurlijk. Maar die lopen er wel rond. Dan krijgen we de palm, de mitten en de willige takken. Die worden samen gebundeld en zo kunnen de goede eigenschappen van de een, die van de ander compenseren. En zo kunnen wij allemaal feestvieren voor Gods aangezicht. Vind je het leuk om dat te weten? Dus als je dan de loelaf ziet, die die rode orthodoxe joodse voor zijn neus houdt en die, die gaat bewegen, daar gaat die feest mee vieren. Daarmee eigenlijk zeggen ze, we zijn één volk, waar alle soorten tussen zitten. Ik las zelfs vorige week nog een uitspraak. Er is niet één rechtvaardige die niet zondigt. Kent u hem? Er is niet één rechtvaardige die niet zondigt. Dus zeg nooit, we zijn zo rechtvaardig dat we niet zondigen. Maar we hebben gezondigd, wat we met grote verzoening hebben we, we, we besproken met elkaar. We hebben gezondigd en we moeten voor Gods aangezicht komen. Maar nochtans, de genade die God schenkt is overweldigend. Nou, dan hebben we nog die eetrog. We hadden hem natuurlijk niet aan, neem maar een citroen, die lijkt te veel op. De eetrog, die staat apart. Hij is smakelijk en hij is geurig. Zo zijn er ook gelovigen die de Torah kennen en goede daden doen. Nou, die verzamelen ze natuurlijk in al -Bassadam. We kennen de Totara en we doen goede daden met elkaar. Wilt u het onthouden? Dat is de hele achtergrond van de, van de lulaf en van de loofhut. Dat zijn dingen die we één keer per jaar bij elkaar komen om daarover na te denken. En degenen die komen, dat zijn dan degenen die de uitnodiging van de koning aanvaarden. Er zijn er ook die zeggen, ja maar ik heb net een vrouw getrouwd. En anderen zeggen, ja maar ik heb een schaap gekocht, die ga ik nog bekijken, de leugenaar. Je gaat eerst naar een schaap kijken voordat je hem kocht. Als je die dingen van die koning leest... ...zeggen, ja ja, mensen hebben vaak een hoop argumenten... ...die geen hout snijden. Nou, goed. Dat was even de inleiding over de Lofut. Ik denk, ik zal het fotootje met de hele prediking meenemen. Dan kunnen we hem constant zien om erover na te denken. We kunnen niet anders dan op Lofuttefeest beginnen met Leviticus 23. En we gaan lezen zoals we de Torah dienen te lezen. Want de dingen die in de Torah geschreven zijn... Waar komen die vandaan? Uit welke geest? Ja, inderdaad. Wat er in de geest van God is, dat heeft hij uitgesproken. En wat hij heeft uitgesproken is gehoord. En wat gehoord is, is geschreven. Dus we horen de woorden die God gesproken heeft en die door Mozes geschreven zijn. Je kan rustig zeggen, je hoort de woorden van vader Yahweh. En als je de woorden van vader Yahweh hoort, moet je het ook serieus en ernstig aan nemen. Ik was vanmorgen om vier uur was ik wakker en ik zeg tegen Anke... kun je nog herinneren, wanneer we de Sabbatbronnen te vieren? Moesten we 35 jaar terug, omdat ik een boekje had gelezen en het was zo open, dat ik zeg, midden in de nacht tegen mijn vrouw, wist je dat het nou Sabbat was? En we waren zondagvierders. Dus. Nou zegt zij, ik zeg ja, zeg, we gaan Sabbat vieren. Het is over met de zondag. Het ging in één nacht om. 35 jaar geleden. Het heeft 20 jaar geduurd voordat ik besef kreeg... dat er in Leviticus 23 nog veel meer stond. Je maakt dus in 35 jaar wel een hele weg met elkaar. We zijn nu ook tegengekomen. Vroeger kenden we elkaar niet. Maar toch zijn de dingen begonnen... bij je te starten over Shabbat, over de feesten, over Torah... en uiteindelijk het innerlijke verlangen om daar die overeenkomstig te handelen. Lieve mensen... Jaweh sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten. Zijn hier Israëlieten onder ons? Hoeveel vingers ga ik te zien krijgen? We zijn mede-erfgenamen, we zijn door het geloof in Yeshua ingeplant in Israël. En we zijn mede-erfgenamen geworden met de verbonden die God met Israël gesloten heeft. Eerst de Jood en dan de Griek. Eerst de Jood en dan de Griek. In die volgorde. Daar is het mee begonnen met Abraham, Isaac, Jacob, dat is Israël. God heeft daar zijn verbond mee gemaakt en hij heeft ook aan hun de Messias beloofd. Hij is ook gekomen om voor dat volk, op grond van de belofte. Hoewel ze hem wel verworpen hebben anderen hebben hem aangenomen. Het ja, is een hele he, moeilijke geschiedenis. Maar uiteindelijk, degenen die in Yeshua gedoopt zijn, die zijn in zijn dood en in zijn opstanding gedoopt... We zijn opgestaan in een nieuw leven en we hebben deel gekregen aan de verbonden van God met Israël. Dus als uh, Mozes zegt, ja wij spreekt tot Mozes, spreek tot de Israëlieten, heeft hij het eerst voor de Israëlieten en ook voor ons die in de Israëlieten zijn ingeplant. Israël is strijdig met God. Wij hebben ook gestreden met God en we mochten ook overwinnen door onze zondige natuur achter ons te laten. En ingeplant te worden in Israël, Dat strijdende volk wat overwint. Spreekt dat de Israëlieten op de vijftiende dag van deze zevende maand... ...begint Loofhuttefeest voor wie? Voor Yahweh. Er begint dus een Loofhuttefeest voor Yahweh. Zeven dagen lang. En wat is die vijftiende dag? Hier staat hij, dat is de vijftiende tisri. Vandaag is het de vijftiende tisri. Daarom zijn we hier... Op de eerste dag, dat is vandaag, zal er een heilige samenkomst zijn. Ja, dat is leuk. Ja, leuk. Nee, hij noemt het een heilige samenkomst. Heilig is apart gezet. Abba Yahweh heeft een apart gezette dag en die noemt hij een heilige samenkomst. Ik heb geen zin om dat gisteren te doen. Of eergisteren, of een andere dag. feest vier je op de vijftiende tesserie omdat God heeft gezegd, op de vijftiende is de eerste dag een feest voor mij. De koning die roept. De eerste dag is een heilige, dus een apart gezette samenkomst. Het is ook niet goed om te zeggen, ik ga wel thuis zitten. Er zijn zelfs mensen onder ons die komen 100 kilometer rijden. Hartstikke mooi om dat te doen, want ze beseffen dat het een samenkomst moet zijn... van verschillende mannen en vrouwen, met verschillende gedachten, verlangens... maar om wel samen één te worden... In denken, in spreken en dienovereenkomstig handelen. Daarin zijn we één geworden. De eerste dag, heilige samenkomst. Hij zegt geen slaafse arbeid, verrichten. We gaan niet naar onze baas. Ja, ik denk als je uh, een veestapel hebt, dan zou je echt wel de, de koel moeten melken. Maar we gaan dus geen arbeid meer verrichten. Geen slaafse arbeid meer gaan we verrichten. Hij zegt je zal ook zeven dagen, ja, weer een vuur offer brengen. En op de achtste dag, die gaan we dus over acht dagen vieren, zult gij weer een heilige samenkomst hebben. Weer een apart gezette dag. En Yahweh zou weer vuur offer brengen. Het is een feest, broeder en zuster. Hij is geenerlei geen slaafse arbeid, zult gij verrichten. Dus volgende week donderdag hebben we exact dezelfde dag als deze dag. Weer de afsluiting van het Loofhuttefeest, de achtste dag. En de achtste dag heeft te maken met eeuwigheid. Daar gaat dan de... He, waarschijnlijk de volgende duizend jaar beginnen waarin Yeshua de koning zal zijn en waar vrede zal zijn onder zijn leiding Leviticus 23 vers 39 Doch op die vijftiende dag dat is vandaag van de zevende maand wanneer je de opbrengst van uw land inzamelt hoeveel opbrengst heb je meegenomen vandaag ik ben zo verschrikkelijk nieuwsgierig ik denk die tafel die zal wel vol liggen maar ik heb nog geen, dan hoop mensen geen opbrengst gezien Oh, in de keuken, daar komt dadelijk. De walnoten waren nog niet gaar. Ah. <laughs> Ze dan ook, die komen Inderdaad, het is echt leuk om, om die oogsten te zien. Hè? Nee. Ik, ben altijd een beetje, ik ben altijd vertederd als uh, uh, Hans van der wel en, uh, wel en Eva. Die nemen van hun druiven de eerste oogst mee. En hebben me uitgelegd dat de druiven die hij kweekt, die zijn zo verschrikkelijk speciaal. Dat zijn de mooiste druiven van de Nederlandse bodem. En als ik dan een do doosje van hem krijg. Dan zitten zulke grote knijters zitten ertussen. Prachtig. Dan komt hij met de opbrengst van zijn land. Dat ziet hij een man een stukje van zijn tiende. Die man weet natuurlijk waar het om gaat. Die zegt, kijk, dit is de eerste opbrengst uit mijn kas. En die zitten wij dan samen op te peuzelen. Dat is een vreugde. Het gaat erom, broeder en zuster, het gaat om de opbrengst van je land. Nou weet ik wel dat wij geen land hebben, maar wij werken wel op het land... Dat wil niet zeggen dat we op de akker werken, maar we werken wel in Nederland. Dat is ook een land op deze aarde. We hebben inkomsten. Dus we brengen van de opbrengst in het huis van de Heer. Gij zult zeven dagen feest van Yahweh vieren, staat. Net was het feest voor Jawe, maar nu staat er het feest van Jawe vieren. Op de eerste dag zal er rust zijn en op de achtste dag zal de rust zijn. Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken, palmen, twijgen van loofbomen, van beekwilligen. En je zal vrolijk zijn voor het aangezicht van ja bij uw God, moeder en zuster. Je zal vrolijk zijn. Je kan op loofhuttefeest niet met zo'n lang gezicht komen. Dan krijg je gelijk een pastorale zorg. Wat is er met jou dat je wordt aangezicht van Yahweh niet meer vrolijk kan zijn? Laat je ellende nou eens achter je, maar gaat vrolijk zijn voor het aangezicht van Yahweh. Vrolijk zult gij zijn voor het aangezicht van Yahweh. Wie is Yahweh? Dat is jouw God. Het staat er, hè? Voor Yahweh je God. Zeven dagen lang. Nou, dat is dan de de af. Goed, Leviticus 23, vers 41. Gij zult... Het als een feest van jaar vieren. Zeven dagen in het jaar. Een altoosdurende inzetting. Hoe krijgt de christenheid het nou voor mekaar... om te zeggen dat altoosdurend niet altoosdurend is? Het is altoosdurend. Zelfs dadelijk op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde... zal het feest er nog zijn. Dan is Yeshua koning, priester, profeet... Hij zal heersen over de ganse aarde. Vanuit Jeruzalem. Alto's durende inzetting voor uw geslachten... in de zevende maand zult gij het vieren. In loofhutten zult gewonen zeven dagen. Allen die in Israël geboren zijn... zullen in loofhutten wonen. Nou, we hebben dus gezien, wij zijn ook in Israël geboren... alleen we zijn natuurlijk een geestelijke geboorte. Dus als je zegt, ik ben in Israël geboren... Dan ga je overwegen om ook je loofhutje neer te zetten. Al is het maar vier stokjes met een klein doorzichtig dakje eroverheen. Twee stoeltjes ga je samen met je vrouw erin zitten. Een tafeltje erbij, dan kun je daar eten. Het gaat erom dat je het principe uit gaat voeren. Nou zijn we al zo lang bezig met loofhutten. We hebben hem al acht jaar hier staan. Maar ik heb hem ook pas dit jaar voor het eerst in mijn tuin gezet omdat we ergens anders waren, we zaten dan allemaal op het Loofhuttenfeest in Hardenberg. maar ik heb hem dit jaar voor het eerst in de tuin gezet. En ik ben er hartstikke roos op. Het is zo leuk om hem te zien. Ik heb er een fotootje van gemaakt, s'avonds. Zo. En dan konden we zo de volle maan zien staan. Het was de vijftiende. Ja, dat is een bijzonder dingetje, was dat. We zullen erin wonen. Nou, zegt hij, je zult er in Loofhutten wonen, komma, op dat een redengevend woord. Uw geslachten weten. Mijn nageslacht zal weten dat vader en moeder verdau, loofhuttefeest vieren... en in de loofhut zitten zeven dagen lang om te gedenken dat het een gebod is van God. Opdat uw geslachten weten dat ik in Israël in hutte heb doen wonen... toen ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben Yahweh. Wat is Yahweh? Uw God. Het is niet zomaar iemand die het zegt. Hij zegt, ik heb het gezegd. Ik ben Yahweh, jouw God... En jij zegt dan, ja, ja, ik moet er wel aan wennen over God. Ja, je bent wel de enige God. Ik weet door de jaren heen, maar voordat ik nou een loofuit in mijn tuin ga zetten, wat zullen de buren niet zeggen? Ik heb foto's zitten bekijken uit Israël. Het gemiddelde huis wat je daar ziet staan, ze allemaal flatjes van vier, vijf verdiepingen. En dan kijk je naar de veranda's. Moet u raden wat op de veranda staat? Al die flats hebben op de veranda van die hele kleine uh, loofutjes gebouwd. Elke flat, elke veranda, een loofhutje. Je weet niet wat je ziet. Ik denk als de mensen niet snappen wat het is, dan denken ze ook, dat is een rommeltje zeg, op al die... Uh, hè? Maar die zitten dan op het balkonnetje, in het loofhutje. Het te doen wat vader heeft gezegd, want hij zegt, je zal het doen voor je nageslacht. Omdat je nageslacht zal weten dat ik jullie uit Egypte heb gehaald en naar het beloofde land heb gebracht. En het was moeilijk, want weet u nog hoeveel mensen het beloofde land bereikt hebben? Van degene die vertrokken? Twee maar, Jozua en Caleb. De rest was zo een mopperen geweest, mopperkonten waren het, God haat mopperen en murmureren. Hij zegt, je zal ook in de woestijn sterven. Hun kinderen die hebben het land mogen erven. En die moesten met Deuteronomium dan te horen krijgen wat God nog een keertje afgesproken had toen ze bij de berg waren. Het is heel goed om Deuteronomium te lezen, dan heb je een hele samenstel van de meest belangrijke wetten die God gegeven heeft. Opdat jullie geslachten zouden weten dat ik, Yahweh, de Israëlieten in hutten heb doen wonen. toen ik, Yahweh, hen uit het land Egypte leidde. want ik ben Yahweh, jouw God. Deuteronomie 16, klein sprongetje terug. Het loofhuttenfeest zult gij zeven dagen vieren. want wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld. van uw dorstvloer en perskaart, komt hij weer. Hij wil wat van je inzamelen. Voor het Joodse volk was het moeilijk, want als je in het noorden van Israël woont... kon je niet zeggen, ik ga elke sabbat ga even naar de tempel toe. Ze hadden ook nog geen bankrekeningen. Maar toch, wat de dorstvloer en de perskijp opleverden, als de reis naar Jeruzalem te ver was op de drie opgangsfeesten... dan maakten ze dat in gelden en dan brachten ze het geld bij het huis van God door functioneren. Dat is de instelling waarin wij ook met onze financiële middelen verzamelen. Die breng je voor het huis van God. En als mensen zeggen, nou ik heb die beddengeld geld meegenomen, we hebben daar een bakje staan... Kan je me storten? Dan hebben we de dorstvloer en de pestkuip, hebben we mee kunnen nemen naar de samenkomst. Waarin we samen kunnen genieten van wat God ons leert. Hij zegt: Je zal je verheugen op uw feest. Met al je goederen die je meeneemt: met je zoon en met je dochter. Met je dienstknecht, met je dienstmaagd. Met je leviet, met de vreemdeling. Dat zijn wij, wij mochten mee. De wees, de weduwe die binnen uw poorten wonen. Lieve mens, onthoud het goed. Gij zult u verheugen op... Hé, hey, wat staat hier? Het is dus het feest voor Yahweh, het feest van Yahweh. En hier zegt hij, op uw feest. Want omdat het het feest van Yahweh is, is het ook ons feest geworden. Wij zullen dus ons verheugen op ons feest. Zeven dagen feest vieren ter ere van Yahweh God. Op de plaats die Yahweh verkiezen zal. Dat is duidelijk. Want, Jaweh je God, vind je het niet wonderlijk dat er elke keer me staat, Jaweh je God. Jaweh je God. Je gaat het ook alleen maar doen als je weet dat Jaweh je God is. Amen? Ja, je mag rustig amen zeggen. Je doet dit alleen maar omdat je weet dat Jaweh je God is. Als Jaweh niet je God is, ja wie gaat er dan nog Loofhuttenfeest vieren? Jaweh je God zal je zegenen. In heel je oogst. Onthoud me goed. In al het werk van je handen. Zodat gij, broeder en zuster, waarlijk vrolijk kan zijn. Veel mensen moeten tegenwoordig klagen. Ja, maar dat is toch wel veel... Lieve mensen, word gehoorzaam en trouw. Wandel met vreugde in de wegen van de Heer. Hij zal het werk van je handen zegenen. Hij zal je akker zegenen. Ook met onkruid, ook met onkruid. Dan heb je weer handen om dat eruit te halen. Je moet uiteindelijk gaan doen wat God zegt dat je moet doen. Uiteindelijk zal je oogsten naar wat God beloofd heeft. Ieder naar zijn vermogen, naar de zegen die Yahweh, uw God, u gegeven heeft. Heeft u maar een klein vermogen... Dan is het een klein deel wat je afzondert. Heb je een groot vermogen? Lieve mensen, wees gehoorzaam aan wat God zegt. We zullen Leviticus even verlaten. Want mensen vinden het altijd echt leuk om Leviticus te lezen. Maar nogmaals, als je hart gericht is op vader Yahweh... vind je het heerlijk om te weten wat hij van zijn schepsel vraagt. Hij heeft ons geschapen om hem te dienen en in gehoorzaamheid te wandelen... om tot ons doel te komen. Jezaja die heeft ook een paar mooie uitspraken gedaan. We gaan er een paar versen van lezen. Het is een vreugde om het te lezen. Hij zegt, Jezaja, het zal geschieden wanneer? Hé, hey, de laatste der dagen. Zitten we daar niet een beetje in? In het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis van Yahweh vaststaan. Als de hoogste der bergen. Hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Schitterend als je een profeet hoort spreken. Hij praat over de laatste dagen. Hij heeft het over de berg van het huis van Yahweh. Welke berg is dat ook alweer? Sion? Als de hoogste de bergen. Nou, Sion is niet de hoogste de bergen. Maar voor ons wel. Geestelijk wel. Geestelijk wel de hoogste berg die er is. Ja? Hij noemt hem de hoogste de bergen. Hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Hij zegt in vers 3... Alle volkeren, hey, hij heeft het niet over Israël. Hè? Hij heeft het over alle volkeren. Zullen derwaarts heen stromen. Derwaarts, dat is naar Jeruzalem. En alle volkeren, dat zijn ook vele natieën. Ik had hem even geel moeten maken. Dus alle volkeren gaan daar naartoe. En vele naties zullen optrekken. Volkeren en natie, dat is ook een parallel. Kom, laten wij opgaan naar de berg van Yahweh. Hier noemt hij nog de heuvel, hè, die hoger wordt. Hier gaat het om de berg van Yahweh en naar het huis van de god Jacobs. Mooi hè? Weer een parallelisme. Laten we opgaan naar de berg van Yahweh, dat is het huis van de god van Jacob. Zie je? Waarom? Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden zouden bewandelen. Hij leert ons zijn wegen, dat zijn de paden die wij bewandelen. Mooi, een parallelisme? Je moet hem altijd voorzichtig lezen. Zeker teksten van profeten. Je vindt een heleboel synoniemen, of parallelismes om, om over na te denken. Dus als je wil weten wat is nou zijn paden bewandelen. Dan moet je eerst over zijn wegen leren. Wat is de berg van Yahweh? Dat is het huis van de God van Jacob. Nog een mooie. Die kennen we allemaal. Want uit Sion zal er de wet uitgaan. de Torah. En Yahweh's woord uit Jeruzalem. Wat zegt de christenheid? De wet is weggedaan. Yeshua is gekomen. Alles is vervuld en volbracht. Ja, wacht toch eens even. Hoe kon je dat nou zo kort door de bocht zeggen? Ja, dat hebben ze geleerd van Rome, reformatie, pinkster, charismatisch. We zijn daarin misleid geweest. Totdat je gaat nadenken en dan zeg je, jongens, het is toch wel even anders. Hij zegt, de wet gaat uit uit Sion. Uit Sion gaat de wet en wat is de wet? De wet is Jahwe's woord uit Jeruzalem. Het staat er gewoon twee keer hetzelfde. De wet, Torah, komt uit Sion. En dat is hetzelfde als Jahwe's woord. De wet is Jahwe's woord. Hoe kan je in de eeuwigheid zeggen dat de wet is weggedaan? Dat is pure anarchie. Wetteloosheid. Zelfs in Nederland kennen we dat niet, anarchie. We hebben gewoon een wet waar langs we leven. Dan zegt hij in vers 4, hij zal richten. Wie? Yahweh, ja, volk en volk en rechts spreken. Hij zal richten tussen volk en volk en rechts spreken. Over machtige natieën. Volk en volk en machtige natieën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden. Zij zullen hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En zij zullen de oorlog niet meer leren. Dus, broeder en zuster, stoppen met het zwaard opheffen. De oorlog zal niet meer geleerd worden. Zie je weer het parallelisme? Wonderlijk, dat zo'n profeet profeteert En eigenlijk op een dubbelzinnige wijze. En met die dubbelzinnige dingen, die parallelisme het nog sterker maakt. Eén ding is wel duidelijk. Uit Sion gaat de wet uit. Wat is dat? Dat is het woord van Yahweh. Hij zal richten. Hoe gaat hij dat doen? Door het woord wat hij gesproken heeft. Wij weten nu al hoe hij gaat richten aan het einde van de tijd. Hij zal de maat langs ons leggen om te zien hoe we in Torah staan. En ik weet dat God rechtvaardig is. Ik weet ook dat hij barmhartig is. We hebben echt een barmhartige God. Hij overziet de tijden van Onwetend. onwetendheid, zegt Petrus, opdat je ze heden zal bekeren. We moeten erkennen wat God gezegd heeft, dat komt tot ons op een dag. En zeggen, jongens, zo heb ik het nooit begrepen. We gaan ons leven ombouwen, we gaan koers veranderen. Nou dat volk en volk zal die recht spreken over een woord, Machtige natieën. Dus denk niet dat Amerika vrijstaat of dat uh, Australië vrijstaat. Machtige natie zal die oordelen op grond van zijn eigen woord. De volkeren zullen niet meer het zwaard opheffen. De oorlog zal niet meer geleerd worden. Ik heb eronder gezet, zou dit nou de duizend jaar van vrede zijn? Wat ze het millennium noemen. Yeshua die komt terug. Dan zullen de rechtvaardigheid het graf opstaan. Heeft u dat niet gezegd, zij zullen met hem heersen, duizend jaar? In die duizend jaar worden nog steeds mensen geboren. Mensen krijgen nog steeds te horen wat we zullen met hem heersen over zijn wonderlijke Torah en zijn wonderlijke woorden. In die duizend jaar wordt zelfs de agressie gebonden. Die zal er niet meer zijn, die zal niet de macht hebben, want Yeshua die heeft eigenlijk alle macht. Die krijgt hij van zijn vader. Hoe het zal zijn, het lijkt me schitterend. Als we tot degene behoren die uit de dood zullen worden opgewekt voordat die duizend jaar begint. Want na de duizend jaar, die worden er dan opgewekt? De goddelozen. Die worden na de duizend jaar opgewekt. Lees het maar goed in uh, openbaringen 20. Hij zegt geen volk tegen het andere volk, we zullen de oorlog niet meer leren. Ik denk dat Yeshua in die tijd regeert. Vandaar dat ik zeg, nou duizend jaar vrede, het millennium, laten we erover nadenken. Wat zegt hij in vers 5? Huis van Jacob. Wat was ook weer het huis van Jacob? Israël. Huis van Jacob komt. Laten wij wandelen in het licht van Yahweh. Boeder en zussen, rechtstreeks voor u en voor mij. Wij behoren tot het huis van Israël. Hij zegt, komt. is een opdracht, komt. Laten wij wandelen in het licht van Yahweh. Naarmate dat je licht van Yahweh krijgt, ga je naar wandelen. Ook al zeggen de vele mensen over u en over mij dat we een beetje een vreemd volkje zijn. Helemaal niet erg. We weten wat we weten, dat we weten. En het wonderlijk is, het is zeker weten over de dingen waarin we wandelen met elkaar. Zachariah, ook zo'n profeet uit de eindtijd, of die daarover profeteert. Zachariah 14 vers 16 zegt, allen... Die zijn overgebleven van al de volkeren. Hé, hey, dat is belangrijk. Welke volkeren zijn dat? Die tegen Jeruzalem zijn opgerukt. Dus, alle die zijn overgebleven van de volkeren die tegen Jeruzalem zijn opgerukt. Over welke volkeren hebben we het nou? Waar ligt Jeruzalem? E Israël, land van Israël. Wat ligt er rondom het land van Israël? Egypte, Syrië, Jordanië, Libanon, eh, Irak, eh, Iran... Filistijnen, ja, die lagen heel dichtbij, dat zat in Gaza. Hè? Maar wat ligt er nou rondom die Israël heen? Dat zijn de vijanden van Israël. Als Israël in goddeloosheid leefde, dan liet God die goddeloze volkeren los. En dan konden ze op de Israëlieten af. Er was geen ander volk wat over de grens kon komen als God het niet wilde. Zouden ze in eerlijkheid en in trouw naar Torah geleefd hebben, hadden ze het paradijs op de aarde gehad. Hadden de koningen van die landen gekomen met hun goud en met hun zilver en met delen van de opbrengst van hun land. Dan hadden ze dat allemaal naar Jeruzalem gebracht. Maar Israël werd goddeloos. Israël maakte een, sche een scheuring tussen twee stammen en tien stammen. Tien stammen werden uitgevoerd. Later worden twee stammen uitgevoerd. Het is een rommel geworden, omdat ze niet gewandeld hebben naar Torah. Dan moet je je blijven bedenken. Het gaat om Israël en de landen daaromheen. Maar goed, als je tegenwoordig zegt uh, Irak. Met wie is Irak verbonden? Met Rusland. Met wie is Israël verbonden? Met Amerika. Dus ja, de, de verbindingen met de landen rondom Israël... die gaan wel helemaal wereldwijd. Wie is er nou voor en wie is er tegen? Waar is nou je positie als het gaat over Israël? Zijn alle Israëlieten gelovige mensen? Echt niet waar. Zijn de gelovigen? Zeker weten. Zelfs onder de orthodoxen zijn gelovige, godvrezende mannen. Het zou fijn zijn geweest als ze uit het christendom de echte Yeshua, de echte Jezus hadden leren kennen. En niet met onze dogmatische verschillen, waardoor een jood zegt ik wil er niks mee te doen hebben. Maar echt waar, broeder en zuster. De overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, eigenlijk is het hier in de eindtijd, kunnen dat alle volken van de wereld zijn, met wie ze maar betrokken zijn, of het nou Rusland of Amerika is. Zij zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning. Wie is de koning? Ja, wij de heerscharen. Wanneer? Het Loofhuttefeest. Dus er komt een dag, ik denk dat het de tijd is dat Yeshua heerst. Dat het vrede zal zijn. En tot de koningen van al die landen die vroeger optraken tegen Israël, hun vruchten zullen brengen naar Israël op het loofhuttefeest. Het staat er in wezen zo. Hè? Zachariah profiteert echt naar de tijd van het einde. Dat ze dus zullen neerbuigen voor de koning, ja bij de heerscharen. Dat doe je als je naar Jeruzalem toe komt. En dat je naar het loofhuttefeest komt om te vieren. En we weten net al, het loofhuttefeest was de dag van de opbrengst van de akkers wat gebracht wordt. Broeder en zuster, wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken om zich daarvoor de koning, wie is de koning, Yahweh de Heerschare, neer te buigen, op hem zal geen regen vallen. Dus je krijgt nog wel een hint als je in Amerika zit en je gaat niet even over naar het Loofhuttenfeest. Of dat je in Alblasserdam zit en je hebt geen afgevaardigde van Alblasserdam die je daar naartoe zendt. Ja. Als je praat over dat koningschap, Yahweh is de koning. Yahweh heeft een zoon verwekt. Hij is de zoon van de koning. Als Farao is de koning van Egypte. Maar Jozef die komt bij Farao En die krijgt van Farao alle macht in Egypte. Wat hij ook zegt, doe dat. De enige die niet onder de macht van Jozef was, dat was Farao, Want hij zegt, daar ben ik van uitgezonderd. Dus Yahweh is de koning. En Yeshua is de zoon van de koning. Is dus de onderkoning. Hij staat in de volledige autoriteit van Yahweh, dus let wel goed op dat als Yeshua iets zegt, wiens woord spreekt hij? Het woord van Yahweh. Dus horen we Yeshua spreken, dan buigen we voor de woorden van Yeshua. Maar als we dan buigen voor zijn woorden, voor wie buigen we dan? Voor de Allerhoogste, want er is maar één God. Kan je dus voor, een, voor een Joshua buigen? Je kan hem echt buigen. Er is zelfs een verschil in de Bijbel te vinden tussen aanbidden en eren. We zullen iedereen eer geven nadat hij eer mag ontvangen. Als we hier bij de burgemeester komen en we komen achter in zijn kantoor... en dan zullen we zeggen, burgemeester... je zal toch netjes een buiging maken. Ja, hier maar een spreken, dat doe je bij de koningin. Die hebben een bepaalde mate van eer. Maar het woord eer is iets anders dan aanbidden... We aanbidden hem niet? Maar we geven hem wel de eer die hem toekomt. Zo zal het zijn, hè? 1 Korinther 15... dat uh, uiteindelijk na die duizend jaar... na het millennium... allen zich moeten buigen voor Yahweh. Ja. Zelfs de zoon. Zelfs de zoon. Ja, natuurlijk. Er komt dadelijk een dag dat de zoon alles gaat teruggeven aan... aan ah, Dan heeft hij alles volbracht wat gedaan moet worden... en dan zal Yahweh weer zijn alles en in allen. Voorlopig heb je Yeshua de leiding... En wij geven hem ook de eer en de leiding in ons leven. Dat getuigen we nu al van. Maar die dag die komt dat alles samengebracht is geworden. En dat hij alles in de handen van zijn vader heeft. Zegt die vader, het is nu echt allemaal volbracht. Alle geslachten der aarde die dus niet naar Jeruzalem zullen heentrekken. Om zich voor de koning, dat is ja de heerscharen neer te buigen. Op hen zal geen regen vallen. Dus dat is een, een hint. Inderdaad. Hier gaat het over de volken die tegen Jeruzalem hebben opgetrokken, zegt Benjamin. En hier gaat het over alle geslachten der aarde. Het is wel een uitbreiding. Eerst de volken rondom Israël. En dan eigenlijk alle geslachten der aarde. Inderdaad, dankjewel. Nog een stukje van Zacharias 14, vers 18. Hij begint gelijk met een voorwaarde: Indien zegt hij het geslacht de Egyptenaren niet zal heen trekken, en komen op wie geen regen valt... dan zal toch komen... de plaag waarmee Yahweh de volkeren zal treffen. Die niet heen trekken om het Leveurtefeest te vieren. Dus het blijkt toch nog te zijn... dat in die periode... een land kan zeggen... ook al hebben ze geen regen... ik ga er toch niet naartoe. We hebben geen oorlog. De wapens die zijn er niet. Maar toch... het geslacht van de Egyptenaren... die besluit om niet heen te trekken... Het zal nog steeds een vrijwillige keus zijn. Amen, er is geen dwang. Ook al heeft Yeshua heerschappij, er is geen dwang. Nou zegt hij, dit zal de straf, dat is geen regen, dit zal de straf zijn van de Egyptenaren. Ja, het gaat verder. Het zal de straf zijn van alle volkeren die niet heen trekken om Lofette feest te vieren. Hoe ga je in vredesnaam vrucht voor je akker krijgen... Als de Heer bepaalt dat op jouw akker geen regen valt. Ik heb een volkstuintje, 10 bij 15 meter. Valt er bij mij regen? En bij de buurman is het hartstikke droog. Dan zal hij toch tegen mij zeggen: Hoe, hoe kan dat nou? Ik heb hetzelfde gedaan als jij. Ik woon in Rotterdam. Of ik woon naar waar dan ook. En hij zegt: Jij regen ik niet. Zegt, ja, ik begrijp je, jongen. De ene akker zal regen ontvangen. En die wordt geweldig in de opbrengst. En van die opbrengst kan ik op loopfutten meenemen in mijn ador. En dan ga ik naar het Wafuttefeest om hem van mijn opbrengst te geven. En die buurman die naast me zit... Misschien is hij wel een Turk. Ik heb er heel veel Turken, Grieken, Marokkanen. Alle zitten buiten de tuin. Die zullen dus geen regen krijgen. Dan zal ik zeggen... Joh, bid nou de enige waarachtige God. zegt dat je hem volgend jaar van de oogst zal brengen. Dan krijg je vanaf morgen regen. En dan kan die twee dingen zeggen. Ik geloof het of ik geloof het niet. Maar als hij het gelooft... Dan mag hij op grond van het woord van God weken dat hij dan volgend jaar van zijn akkervrucht kan brengen naar Jeruzalem. Zeg, dan mag jij ook naar Jeruzalem. Hij zal dan wel niet meer die blauwe tempel vinden, want dat is allemaal weg dan. Maar dat vindt hij dan niet meer erg. Lieve mensen, de straf van de Egyptenaren en van alle volkeren die niet heen trekken om het Lofotenfeest te vieren, is geen regen. Regen is gewoon de zegen die God geeft op dat de aarde vrucht voorbrengen, waartoe God het ook geschapen heeft. Nou, we zijn er nog niet, hè? Openbaringen, ook al een profetie aan het einde van de tijd. Maar blijf nadenken over wie het gaat. Het gaat over het volk Israël. Wij zijn maar toegevoegd, mede erfgenamen. Maar alle profetieën gaan over Israël, Israël, Israël. En uiteindelijk komen we erbij. Dus als je de context in de gaten wil houden... ...zul je moeten denken, waar gaat het over? We praten over Israël. De woorden die we lezen, wat wordt er gesproken in Israël? Het Hebreeuws. Hoe zijn de denkwijzen in het Hebreeuws, Terwijl wij het Grieks denken. Het is moeilijk om sommige dingen te beseffen, omdat we ook uit het christendom komen met allerlei gedachten. Hij zegt, ik zie een engel neerdalen. Waar komt die engel vandaan? Uit de hemel. Dat is logisch. Want wat functioneert er in de hemel? Engelen. Wat zijn engelen? Gedienstige wezens die uitgezonden worden voor, de, voor hen die het heil beërven. Dus waartoe zendt God zijn engelen uit? Om ons te voorzien wat we nodig hebben. Op grond van wat God gezegd heeft. Maar denk erom, er was ook een engel die doodde alle eerstgeborenen in Egypte. Hé, hey, was ook een engel. Ja, was wel een doodsengel. Ziet u hoe belangrijk het is? Maar de engelen die voeren uit wat God wil. Als God één woord spreekt, wap, zit gelijk een engel op. Ze voeren de woorden van Yahweh uit. Zegt die dood, allereerstgeborene. De engelen gaan eruit, bang, allereerstgeborene dood. Als ze niet beschermd waren door het bloed aan de deurposten, had ook de eerstgeborene van de joden had gedood geworden. Het gaat erom, die engel, die moeten we even in de raad houden. Ik zag een engel neerdalen, waar vandaan? Uit de hemel, en hij had de sleutels van, hij heeft hem de afgrond en een grote ketting in zijn hand. Hij had een sleutel van de afgrond. Wat is ook weer de afgrond? Waar gingen Korach, Daton en Abiram en, en zijn 200 valse profeten, waar gingen die naartoe? Die werden in de afgrond gestort en de aarde dichtte zich. Die worden daar gehouden tot de dag van het oordeel. Zo gaat dat principe gaat door de hele Bijbel heen. Die engel die daalt neer en die heeft de sleutel van die afgrond. Dus je kan hem openen en die kan hem dichten. Hij greep de draak, de oude slang. Dat is de duivel en de Satan. Hij bond hem duizend jaar. Vind je dat niet mooi? Daar staat die ketting natuurlijk voor. Maar het is wel een symbolische taal, hè? Die ketting. Hij doet gewoon wat hij moet doen. God geeft een opdracht. Hij spreekt een woord. Die engel voert hem uit. Hier grijpt hij een draak, een oude slang. Hij noemt hem echt een draak. Hij heeft het hier over: hij grijpt de draak en hij noemt hem die oude slang. Nou, we hebben meer gehoord over de slang. En over hoe de slang functioneert. En hoe de slang te maken heeft met onze begeerte. En dingen waarvan God zegt: doet het niet. En dan komt van binnen in ons, het diepste van ons, creëert begeerte, omdat we horen dat iets niet mag. Dan komt de strijd in ons en ze zegt, ja, maar die vrucht is zo mooi. Jongen, jongen. jongen. Je neemt van de vrucht en je wordt aan de dood onderworpen. God overziet al deze zaken. Hij zegt op hetzelfde moment ook tegen Adam en Eva dat er een zaad zou komen. Want er moet natuurlijk wel een periode zijn. Kijk, als God mensen geschapen had die volmaakt waren, geen fouten konden maken, waren we robotten geweest... Maar dat zijn we niet. We hebben de vermogen om te denken en te begeren, het goede te begeren en het kwade te begeren. Daartoe zijn we in staat gesteld. We zijn God gelijk geworden op een moment dat we tot zonde kwamen. We kunnen dus keuzes maken. Hier gaat het precies hetzelfde. Die draakbroeder en zuster, dat zijn de machten die rondom Israël zitten. Die hun willen aanvallen. Uh, bijvoorbeeld, wil maar een voorbeeld. Die grote oude slang, die draak, die zit ook in ons. Het is een geestelijk beeld wat hij afspiegelt... en daar gaat iets mee gebeuren. Hij zegt, hij grijpt de draak, die oude slang... en dat is de duivel en Satan. Nou, dat wordt al een beetje dichterbij. Denkt u tot duivel en Satan synoniemen zijn? Wij zijn geneigd om zo te denken, omdat het er zo staat. Nou, als je wil weten wat een duivel is... Er staat in de grondtaal het woordje diabolos. Wat is diabolos? Is een bijvoeglijk naamwoord. Je hebt zelfstandige naamwoorden... en een woord wat erbij gevoegd wordt. Je kan zeggen... onze zuster heeft haar... maar je kan ook zeggen ze heeft blond haar. Dat blond is dan een bijvoeglijk naamwoord. Dus diabolos is een bijvoeglijk naamwoord... en dat betekent geneigd tot laster... Ja, het betekent lasterlijk, lasteraar, valse beschuldiger. De duivel is dus niet een persoontje die tegenover God staat om tegen God te strijden. Nee, duivel, ja zo vertalen ze het met duivel, maar het is diabolos en het betekent geneigd tot laster. Het is een gedragspatroon wat in u en in mij zit. Wat gaat hij ermee doen? Die duivel en die Satan die gaat hij binnen voor duizend jaar. Dit is een figuurlijke toepassing op iemand die de rol van duivel vervult. Dus je kan mensen tegenkomen in je leven. Die zeggen tegen je buurman, die Thea die is echt niet te vertrouwen. Ze heeft wel blond haar, maar dat is mijn show. Ze kan liegen als dat gedrukt staat. Dus let op als je haar ontmoet. Hou je portemonnee vast, je dingen zwart. Dan kunnen mensen lastelijk over je spreken. Degene die dus lastert is de persoon die het zegt. Dus ik ben dan een lasterjaar en naar de schriftuurlijke uitlegging ben ik dus de diabolos. Maar ik ben niet de Satan die dus in de hemel vecht tegen God. Nee, het is een zaak die in mij plaatsvindt. Daarom hebben we er maar onder staan. Zo staat hij ook gewoon in de concurrentie van, van Strom. Het is een figuurlijke toepassing op iemand die de rol van duivel vervult. Maar wij zijn ook opgevoed met Satan en Duivel in onze Roomse, reformatorische, Pinkster, charismatische ideeën. Daar hebben we over uitgewerkt, daar hebben we gedachten over. En soms moet onze gedachten wel eens bijgesteld worden. We gaan het er niet helemaal over hebben vandaag, want daar hebben we natuurlijk ideeën genoeg over samengevat. Voorlopig is Duivel een figuurlijke toepassel op iemand die de rol van Duivel vervult. Dan krijgen we de Satan, dat is een gevoelige. Iemand onder ons die bang is van Satan? Echt niet, hè? we zijn voor de Satan en de duivel nog niet bang. Hè? Maar we moeten weten wie het is. Weet je voor wie je bang moet zijn? En moet vrezen? Voor ja, weet je God. Als je handelt niet in overeenstemming met zijn woord... dan heb je hem echt te vrezen, want hij houdt zijn woord. En zowel de zegen als de vloek is waarachtig waar... zoals hij dat gezegd heeft in Deuteronomium 28... Dus degene die willens en wetens opstaat tegen God maakt zichzelf een Satan een tegenstander van God een, een soort rebel maar denk erom als God de engel stuurt op de weg van Biliam, weet u nog wat de engel zegt tegen Biliam hij die door het jaarwege gezonden wordt ik ben de engel des heer ik ben Gabriel zegt hij ik word tot u gezonden als zeg het eens Satan, Satan. ja dat staat er in de grondtaal ze vertalen tegenstander het was niet eerlijk, want de vertalers die gebruiken alleen maar die omslag als het in hun straatje past. Dus hij spreekt daarover, ik ben je tegenstander. Maar in de grondtaal staat Satan. Maar in andere teksten staat ook in de grondtaal Satan en dan zegt dus de woord Satan in de tekst. Vertalen ze het niet. En dan willen mensen ook nog eens een keertje het woordje Satan met een hoofdletter S schrijven. Dan wordt het een persoon. Maar het is niet een persoon die tegenover God staat. Ook Satan, het woord Satan. De engel des Heeren kan als Satan tegenover je staan. Dan heb je echt God tegen je. Het is goed om over na te denken. We gaan over die Satan eens nadenken. Het woordje Satan is zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Hebreeuws is Satan, zelfstandig naamwoord. En in het Grieks is het Satanas, zelfstandig naamwoord. Het betekent alle keren tegenstander. En er is maar één keer tot die aanklager genoemd wordt. En dat is een aanklager die in het Hof van Justitie zijn werk doet om je aan te klagen. Maar alle andere keren is het tegenstander. Maar ook in het Grieks is het tegenstander. Het is een zelfstandig naamwoord. Nou weet ik wel dat eigen namen ook zelfstandige naamwoorden zijn. een bijzondere vorm. Maar als je over namen hebt, over Johannes, over Jochenam, en je hebt het over Willem, of je hebt het over, dan praat je over personen. Maar hier praten we over zelfstandige naamwoorden, de woord wordt je toegekend, afhankelijk van de taak die je verricht. Het is iemand die zich in voornemen en daad tegen een ander verzet. Dat is de letterlijke uitleg van het woord tegenstander, Satan. Hij daagt de mens uit in opdracht van God om te zondigen. En om u niet in misleiding te brengen heb ik erachter gezet beproeving. We hebben een paar sabbatten terug, hebben een prediking gehouden over verzoeken en beproeven. Kent u nog herinneren Hoe dicht die woorden bij elkaar lagen, maar tot ze echt gescheiden zijn. Als ik een zondige begeerte heb, waar ik al jaren naar verlangt, dan wordt die zondige begeerte mij ineens voor ogen gesteld. Zo, dat is een, uh, wat is dat, een verzoeking of een beproeving? De verzoeking zit in mij, want ik heb een zondige begeerte, maar God stelt hem voor mijn neus. En op dat moment ga ik keuze maken. Ik kijk om me heen, is er niemand. En ik grijp het. Struikel ik. De beproeving die komt van God. God verzoekt niemand. Wij worden verzocht uit onze eigen begeerte. Maar als God een engel stuurt... om je begeerte dan te beproeven... dan kun je nog steeds zeggen... nee, ik doe het niet. Dan heb je dus een overwinning behaald. Dus let goed op... Als er een engel is, die Satan heet... die voor Gods aangezicht komt... en God zegt, waar kom jij vandaan? Nou, ik heb heel de aarde door worstel, door, doorgewandeld. Oh, zegt hij, heb je ook Job gezien? Ja, natuurlijk heb ik Job gezien. Hij zegt, er is niemand is zo rechtvaardig als Job. We kennen de prediking, hè? Niemand zo rechtvaardig als Job. Vindt u het gek, zegt hij, u zegert hem ook langs alle kanten. Hij heeft zoveel dochters, zoveel zonen, huizen, Alles heeft die man. Maar neemt het nou maar eens van hem weg. Dan krijgt die engel... Die de opdracht om door deze aarde te doorkruisen en overal te kijken en ook weer verslag uit te brengen bij vader God. Die krijgt dan de toestemming om een dingen aan te doen, maar hij mag zijn leven niet pakken. Die engel is een Satan, een tegenstander, die namens God voor Job komt te staan. En hem dingen voor ogen stelt en hem beproeft. En Job die slaagt op alles. Schitterende geschiedenis lieve mensen. Alleen we moeten gaan beseffen wie die Satan is. Is dat nou een macht die tegenover God staat om te doen wat God niet wil tegen hem? Of volvoert hij een werk als een geestelijk wezen precies in de lijn die God wil? Moet je over nadenken. Of je met die dingen eens bent of niet eens bent, maakt helemaal niet uit. Want we zijn met elkaar een Messiaanse gemeenschap. Die geloven in Yahweh God, in zijn Zoon Yeshua. En we hebben punten van overeenstemming. En over andere zaken moet je nadenken. Hé, hey, hoe heb ik ooit nagedacht over die Satan? Nou zegt hij, hij daagt dus de mens uit in opdracht van God om te zondigen. Dat is niet omdat God die mens verzoekt. Want God verzoekt niemand. God kan zelf ook niet verzocht worden. Als Yeshua God zou zijn, die is niet te verzoeken, zou het een spelletje wezen. Echt niet waar. Yeshua die wordt wel beproefd. Het is voor hem duidelijk een aanvechting die hij krijgt. Hij had broodjes kunnen maken van steen. Maar als hij dat gedaan had, had hij de macht die hij van God had gehad misbruikt voor zichzelf. Het zijn overwegingen waar we over na moeten denken. Hij zegt, hij daagt de mens uit in opdracht van God, die tegenstander, die engel, om te zondigen. Maar het is een beproeving. Het is geen aparte of zelfstandige macht die tegen God strijdt. Yeshua die zegt tegen Petrus, Satan gaat achter mij. Yeshua zegt, de zoon des mensen zal verhoogd worden, gehangen worden. En Petrus zegt, maar dat gaat niet gebeuren. Nou, hij draait zich om. Satan zegt: die gaat weg, want je weet niet wat tot jouw nut is. Hij spreekt niet tegen een geestelijk wezen die toevallig achter Petrus gekke bekken staat te trekken. en bokkenpoten heeft en hoorntjes of zo. Nee, hij zegt tegen Petrus: Satan gaat achter me, want je weet niet wat tot jouw heil is. of tot je nut is. Dan is ineens Petrus, die wordt Satan. Snap je dat je de woorden Satan, tegenstander. als zelfstandig naamwoord moet zien om te begrijpen wat iemand zegt? Er is ook nog een derde woord in de Bijbel wat als tegenstander gebruikt wordt. En dat heeft helemaal niks met Satan te maken. Mensen kunnen elkaar tegenstanders zijn zonder dat ze Satan zijn. Maar als je een tegenstander wordt van wat God zegt... of wat iemand namens God zegt... dan word je een Satan, want dan richt je je tegenover God. Vind je het leuk? Was even een stukje tussendoor. We gaan verder erover nadenken. Wat doet hij nou met die draak, met die oude slang... Dat wat in de mens zit, de opstandigheid die tegen God gericht is. Hij noemt hem de lasteraar en de tegenstander. Hij bindt hem duizend jaar. Hij wierp hem in de afgrond. Wat was ook weer de afgrond? Daar waar Korach, Datan en de Biram mee gingen, in de afgrond. Hij sloot en verzegelt die boven hen, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. Dat ging met Korach, Datan en de Biram ook. Oh, dat waren leiders in Israël, levieten, priesters. Maar die stonden tegen God op. Gaat helemaal niet. Opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden voordat die duizend jaar vereindigd waren. Daarna moet hij nog voor een korte tijd weer losgelaten. Hé, hey, wie stonden er op voor de duizend jaar? Dat waren de rechtvaardigen. En wie stonden er op na de duizend jaar? De Goddelozen. Dus alle die dus in de afgrond liggen, die worden op een dag opgewekt. De tegenstanders van God. En wat zullen ze doen? Ze zullen menen in hun opstanding nog tegen Messias en zijn heilige volk aan te kunnen. Ze zullen opstaan om tegen dat volk op te trekken. En dan krijgen ze een definitieve oordeel. We gaan het vandaag niet allemaal behandelen, maar lees maar goed wat er staat in, in openbaringen 20. En bedenk maar steeds dat we het over Israël hebben, de volken daaromheen en de volken ver daaromheen. We zijn allemaal het graf ingegaan om daar bewaard te worden, dadelijk broeder en zuster. Voordat de duizend jaar van eindigd waren, daarna moeten ze voor een korte tijd worden losgelaten. Wat zegt hij nou in Openbaringen 20, vers 4? Dan ziet hij ineens de zielen van hen die onthoofd waren. En waarom waren ze onthoofd? Waarom waren ze monddood gemaakt? Waarom waren ze vermoord? Om het getuigenis van Yeshua. Dat is mooi. Wat is dat, het getuigenis van Yeshua? En het woord van God. Dus het getuigenis van Yeshua is het woord van God. Dus als Jeshua het zegt, buig lieve mensen en doe wat hij zegt, Want hij spreekt namens zijn vader. Omdat we met elkaar doen wat Jeshua zegt, bewaar mijn geboden. Dat is het getuigenis van de vader, daarom zullen we ook vervolgd worden. Hij zegt, de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jeshua en het woord van God, zij werden wederlevend. Zij heerst als koningen met Messias die duizend jaar. Dus je mag... Gevoegelijk aannemen dat voor die duizend jaar zullen alle rechtvaardigen opstaan. Vanaf Adam en Eva, van Abraham, Isaac, Jacob... ...van al die grote mannen die we vermeld zien staan in Hebreeën 11... ...die ons voorgaan, de hele wolk van getuigen, daar mag je tussen staan. Je mag tussen de rechtvaardigen opstaan voordat die duizend jaar begint... ...en je mag dan heersen met Christus. Heersen met Messias. Hoe het zal gaan, ik heb er geen idee van... ...maar er is dan nog heel wat te doen. Daar leven nog steeds mensen... Hij zegt: de overige der doden, die werden niet levend. Dus de rechtvaardigen worden tot leven verwekt voor de duizend jaar. De overige der doden werden niet wederlevend voordat de duizend jaar voleindigd waren. Dus de overige doden, die niet tot de rechtvaardigden of de gerechtvaardigden behoren, die zullen opgewekt worden na de duizend jaar. Nou, hij doet er een zalig spreking over. Hij zegt zalig, oftewel gelukkig en heilig apart gezet is hij die deel heeft aan de eerste opstanding, broeder en zuster. Amen. Amen. Zijn we niet gelukkig en apart gezet als we dadelijk worden opgewekt in de eerste opstanding? Dat is pas apart zetten. Zij zullen dan priesters van God en van de Messias zijn. Zij zullen met hem als koning heersen. Duizend jaar. We zullen opstaan voor die duizend jaar. We zullen zalig, gelukkig en heilig zijn in deze eerste opstanding. En we zullen priesters van God en van Messias zijn. We zullen met hem als koning heersen de duizend jaar. Amen. Amen. Snap je nou waarom je blij moet wezen? En zeker op feest? Want we zitten natuurlijk in heel dat feestgevoel. We gaan dat koninkrijk van hem in die duizend jaar die begint. De laatste ziet. We hebben ergens gesproken over Jezaja 2... Vers 3, daar heeft hij gezegd, alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. Vele naties zullen optrekken en zeggen, laten we opgaan naar de berg van Jawee. Wat is dat? Dat is het huis van de God van Jacob. Opdat we aan ons leer aangaande zijn wegen. Wat zijn zijn wegen? Dat zijn de paden die wij moeten bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en uit Jeruzalem het Jabes woord... Broeder en zuster, mogen dat nou de kern zijn voor deze Lofettefeest overdenking? Uit Sion zal de wet uitgaan, voor ons gaat die al uit. Helaas voor velen van onze broeders christenen nog niet, want ze verwerpen Torah en de onderwijzing van Yahweh. Voor ons is het al waarheid geworden, want we wandelen al in geloof. Uit Sion zal de Torah uitgaan, dat is Jahwes woord vanuit Jeruzalem. Daar kijken we vanuit, dat onze Heer dadelijk terugkomt en tot hij vanuit Jeruzalem zal heersen. Geprezen zij de heilige naam van onze hemelse Vader, Yahweh, en van Yeshua de Messias. Gak, sukot voor u allemaal. Amen.